het um, vers 5 Wei hi gibo o el kfar nachum Ve ga shlav sar meya echad De volgende regel Wei ga nenlo Vijf wij hier en het was. Kwar Nahum toen zij kwamen naar de plaats die heet Kvarnachum. In de vertaling is het normaal zeggen ze Kfar Nahum. Kfar Dat is een vertaling van um, Normaal is het wat wij hier zien. Dat is uh, de originele naam. Kvar betekent dorp. En Nagum betekent uh, genadig, zo een beetje, dat er niet toe, maar dan dat we begrijpen we dat dit, wat betekent de Kafarnaum, het is niet zomaar het is de stad, de stad misschien, de plaats, hoe groot het ook mag zijn, maar dat heet Kvar Nahum. het kan, hoeft niet een dorp te zijn, maar hij heeft in zijn naam, hij heeft dan, het woordje Dorp zit wel daarin. Vajigash elav en naderde tot hem, naderde tot Yeshua, naderde Sarmeya, een Een <coughs> officier, kan zeggen, een militair. een betekent, yeah? Mea betekent honderd. En Sar betekent, hij die doet, die bevel doet over honderd, honderdtal soldaten. Er gaat met een, een, een, zo'n um, officier, weet, gaat naar hem en verzocht hem. Smeekte tot hem. Leymor. Zeggende. Zes. Eerst goed kijken voordat wij verder gaan. Elk woord moeten moet we aandachtig kijken. Hoe. Wat geschreven is. Wat, wat, wat in het bijzonder. Want in dit hoofdstuk zien wij. Uh, dat fenomeen wonder doen door Yeshua en dat is wat onder onze aandacht staat om dat goed te begrijpen uh, wat, is het, wat is het wonder en hoe geschiet het wonder wie is de eerste die zich leent daarvoor voor het, voor het wonder uh, een hogere of een lagere en wij kijken nog een keer, wat wij zien nog een keer, naar dit vers 5, toen zij kwamen naar deze plaats, Kwar Nagoem, dus het dorp van genade, deze plaats heet, Kwar Nagoem, uh, naderde tot hem die, Officier, naderde tot hem. Zie je dat? Naderen tot. Yeshua betekent komen dicht bij hem, naar regenschap. Dus eerst wat deed hij? Naderde hij tot Yeshua, en vervolgens, de volgende, het volgende werkwoord is. En hij ging, hij ging hem smeken. Zie je? eerst naderen en dan smeken, niet direct smeken van help, help, help terwijl jij staat nog in jouw um, wens om, om te ontvangen voor zichzelf en vraag je dan het hogere, zoals Yeshua het, het, de schepper die, die ingebed is in de klieketter altijd is uh, Yeshua dus jij vraagt de schepper vraagt of Yeshua, dus dat is allemaal hetzelfde. Als je netjes richt je tot, tot Yeshua, dan bedoel je dan Hashem, die ingebed is in hem. Dan, uh, eerst moet je naderen tot ketter, betekent opkomen tot de ketter nog een keer. En dan pas vragen naar, naar om genade, of vragen om gaan smeken, zie hoe hoe geweldig wat we leren hier, op welke manier. Zegende, en dan bleef hij dan gezegd vragt hij hem, zegt hij tegen Yeshua, zes, Adoni, Hinei, Nari, Naphal, Lamishkav, Bviti, hoe, Nege eivarim warim. Om me uné od. En hij zegt dus, zeggende tegen die, tegen die Shua. De zegt ook hier we zien adoni Nu kan die zeggen tegen hem, adoni mijn heer. Eerst, eerst deze, dit vers. Adoni, mijn heer. In een naarie zie hier mijn jongen, mijn zoon. Nafal Lemishkaf is, uh, is bedlegerig geworden. Beweet hij in mijn uh, huis. We houden warim. En hij is, zeg ik dat, verlamd. De volgende regel. Om me heen en zeer ontsteld is. Leidt veel. De volgende vers 7. Van jongeren. Yeshua, elave. Avo, urifatief. Kwajomer Yeshua en Yeshua zei tegen hem. Avo, ik zal komen. Urifatief en ik zal hem genezen. Zie je hoe dat zit? Dus de. Eigenlijk de vader die bidt voor zijn, zijn zoon. Eigenlijk komt erop neer, er neer dat de vader bidt tot Yeshua om zijn zoon. En dan Yeshua zegt, ik zal komen en ik zal hem genezen. Het volgende, volgende vers. Vajan, sar, hamea. Het volgende regel. Vajomar, adoni. Nekalti, miasher, tavo, korati, rak, dabairna, davar, vanirpe, vanirpa, nari. Acht, Sarmehameha en die officier zei tegen hem. Uh, en antwoordde hij en zei: Adonij, de volgende regel, mijn heer, na kaal tien jaar wij ben. Uh, het niet waard dat jij bij mij zou komen. In mijn huis betekent in Batelkorati, betekent in de schaduw van mijn huis in van mijn um, in mijn huis dus ka rak da wa daberna alleen zeg maar alsjeblieft het woord, het woord Wanneer Panari en mijn jongen zal genezen worden. Zie, ook hier laat je ons zien dat um, alleen het woord is al voldoende in het geestelijke. Is alleen maar het woord voldoende en afstanden spelen absoluut geen rol. Zeg alleen het woord en dan zal hij genezen worden. Hier zien we iets interessants, iets wat. Uh, genezing, ja, genezing door Yeshua, dat indirect is. Zie je dat? Dus niet dat hij ziet een mens. die ziek is, die. Um, zelf om hulp vraagt, om genezing vraagt. Maar hier zien we nog iets anders, dat het uh, genezing kan plaatsvinden. Hier is erg speciaal wat ons Britta de Schaans vertelt. Dat, uh, niet alleen degene die zelf verzoekt, verzoekt Yeshua die die uh, Genezen, genezing krijgt, verhoord wordt, maar ook een ander die als iemand in de uh, uh, verzoek doet om een ander aan Jezus, ja, ook dat als het goed is, als het oprecht is ook dat kan uh, genezing brengen. Het is wonderlijk ja, wat, wij, wat wij horen. Dus met andere wij, wij weten dat het. Nou, iedereen moet zichzelf redden, duidelijk. Iedereen moet zelf zijn eigen. Iedereen heeft zijn eigen kilim. Ja of niet? Iedereen moet vanuit zijn eigen kilim man doen opstegen. Je kan alleen zelf komen tot Jezus. En niet dat iemand anders dan voor Jouka dat kan doen. Hoe komt het dat hier wel het, uh, de mens, een kind, een zoon van die verzoeker wel genezen wordt? Het is toch niet zijn geloof, niet, hij laat toch niet zijn eigen geloof zien, het, het, dat kindje van hem, zijn zoontje maar zijn vader die toont het geloof. I iedereen begrijpt het? We zullen zien, ik, we kunnen niet zomaar een antwoord geven, want iedereen heeft zijn eigen kilim. Iedereen begrijpt het probleem? Iedereen heeft zijn eigen kilim. Hoe kan dat? Uh, dat, uh, dat precies hetzelfde, dan kunnen we zeggen, nou, als het zo is... Laat hem dan, uh, iemand dan, uh, die de zo, zo groot is, zo'n zo uh, goedaardig is, laat hem dan voor het hele volk bidden. Ja of niet? Zij zelf willen dat niet doen, maar laat hem dat bidden. Deelig. Laat bijvoorbeeld nu iemand opkomen op in, uh, in, uh, in het volk Israël. Ja, bijvoorbeeld iemand die kracht heeft. En laat hem zeggen tegen dat, eh uh, hey, red al dat, red, red het hele volk. Uit, ze, uit, ze, uit hun wens om te ontvangen met al hun, in de, van al hun ellende waarin zij verkeren. Ja? Waarom niet? Laat ik kijken, like, al mijn volk ligt plat. Nu, geestelijk helemaal bedolven onder, onder de lading van de wens om te ontvangen voor zichzelf. Ieder loopt zijn eigen weg. Iedereen wil alleen maar deze wereld hebben. Met handen en voeten vertrappen zij Yeshua. Maar willen zij de wereld veroveren. De hele wereld nu. En laat, laat iemand komen dan. Een goede, goedaardige. Uh, ja, zo'n man. En die gaat hem dan bidden. Die wel gelooft in Yeshua. De kracht heeft ook. En bieden hem voor hem, bijvoorbeeld voor zijn eigen gemeente, of zijn eigen volk, of een deel daarvan, of. Yeah, iedereen begrijpt het? Niet hun werk, maar zijn werk. Maar kijk, nou, wat die in hier wat zien, weet dat? Dat hier de vader wel geloof opbrengt dat Jesu dat kan. En hij weet dat Jesu dat kan, hij hoeft niet eens te komen. Zeg maar een woord en ik weet dat het zal wel gebeuren. Waarom uh, gaat ik dan niet op bij, bij zo'n geweldig gebed, dat iemand zou bijvoorbeeld zo bijvoorbeeld zo'n hele volk zou dan redden dat op deze manier? Dat is een interessant vraag. Zeg maar alleen maar het woord, en dan zal mijn jongen uh, genezen worden. Kijk nou welk geloof brengt de man op regel 9. Zitten hier, hier zitten vele lagen, diepe, diepe lagen, verschillende lagen, niveaus van bevattingen. En niet zo eenvoudig om dat even al die niveaus aan, de aan te spreken, stap voor stap. Um, geven we dan, ja, geef ik een beetje zo'n aan, dat het een beetje een vraagtet, vraagteken voor ons. En dan zullen we zien dat het of het aan ons onthuld zal worden. Hoe oh, dat kan. Dus indirect, indirect, dus niet binnen jouw eigen kilim, niet, niet door de kilim, via, via de kilim van een verzoeker, maar maar door een verzoeker die dan bidt voor iemand anders, in dit geval voor zijn eigen zoon. Negen. Die is asher tachat memshala. we gamjesh tachat yadi, an shei tzawa, we amartila ze leg? De volgende regel, wale, walah, Wilaze bo uva Kulavdi ase zot rasa. Kianoghi van heid zegt die officier die onder zich 100 soldaten heeft. Kianoghi is want ik ben een man Asharta hat me mushaladi onder de onder de macht staat, dus die werkt voor een, die een macht heeft, on, onder de macht staat, dus in de machtsverhoudingen staat. <coughs> We gaan, yes, takhet, ja, en ook, on, dus ik ben man die onderhevig is, ja, aan, ik ben ondergeschikt. ik ben zelf ondergeschikt. ik sta onder de macht, het memshallah. ik sta onder de macht van anderen. We gaan, yes, takhet, ja, en ook onder mijn macht, Onder mijn macht zijn er mensen, mensen uh, van, van het leger, dus uh, militairen. Waar je zei, en ik zei tegen één tegen de ene ga en hij gaat, We ze bo en aan de ander ga. Kom. beter, kom. En hij komt. Olaf die en tegen mijn slav zeg ik ze Zod doe dat en hij doet dus op deze manier wist hij dat ook moet ook zo'n geestelijke macht ook uh, zijn bij Yeshua tien weesma Yeshua weesma vajomer Volgende regel. El Ahol Amen. Omer ani Lachem. Gamba Yisrael. Lomatsati matzati emunah. de volgende pagina. Neichen. De eerste, eerste regel. Kazot, punt ik keer terug naar de vorige pagina de regel 10 het vers 10 wijsma Yeshua en Yeshua hoorde het wijtma en werd ver, verwonderd door zijn woorden wijomer en hij zei de volgende Regel, Elohim, hij zei tegen diegenen die, ach, die achter hem aanliepen. Amen, Omeranielachem. Waarlijk, zeg ik jullie. Gamba Israël, ook in Israël. Loma vond ik, ik zo'n groot geloof als dit niet. De volgende pagina. Ja, want die officier, die was een Romein. De volgende pagina. En vers 11. Wanni omerlachem, rabbim jawoon mi mizrach umi mara waysabu im avraham de fochnde regel bijitschak we yakov ba malchut shamayim gekna owd hij zegt waar hier zegt hij ons welke profetie geeft je show hier va ani omer lahem nik elafani en nik zechiul rabim yavo feilen zullen om je en uit het westen. Waar en zij zullen aanleggen. Gaan aanleggen met Abraham, Yitzchak en Jakob. In waar? Bamalchut shamaim In het koninkrijk der hemel. Zie je zie wat die zegt ons? Hij zegt niet dat de Israël, ja, alleen Israël zullen dat, uh, en juist Israël, als, die, als het geen geloof opbrengt, zullen ze niet aanleggen met Abraham, Yitzchak en Jacob, met de voorouders van, met de artsvaderen van de mensheid, in het koninkrijk daarheen. 12. En niet zal helpen geen Geboor, geen uh, Geboorteakte zal niet helpen, niets. Geen, uh, geen uh, um, toebehorigheid ja, naar vlees zal niet helpen als er geen geloof in Yeshua is. Dus als er geen verbondenheid met de ketter is, dan komt men niet tot het koninkrijk erheen. En ik blijf verbaasd, ik steeds verbaasd ik hoe men dat niet begreep. Zo'n erg eenvoudig is, zo eenvoudig als het, als het, als het, als het, ik kan het gewoon op mijn vingers laten uitleggen, gewoon, of zien. Zo eenvoudig is het, de eenvoudige eh, de waarheid is zo eenvoudig en zo enkelvoudig, kan je dat zeggen? Voor de hand liggend is. Dat men de tweede fase moet ook ingaan. Als men de eerste fase had ontvangen, dan moet men ook de tweede. Als men zegt A, ah, dan moet men ook B zeggen. Dus dat is precies hetzelfde als hier. Eerst ontvangt men de Torah naar vlees, en dan ontvangt men de toeranergeest. Hoe is men zo blind? Ik kan me niet begrijpen, ik kan niet, begrepen, niet voorstellen zelfs, dat zo'n uh, waardig volk, dat zo'n grote um, hoofd heeft, zo'n grote uh, hersenen heeft, zo'n grote ontwikkelingen teweeg brengt. Kijk, nou, in elke branche, overal zijn de Joden, zijn altijd overal zijn de beste. Nou, zeg zeggen, maar, sommigen dan, overal heb je dan, uh, sommigen die weten we niet, we niet eens dat die Joden zijn, heb gegeven, som, Soms weten ze zelf niet dat ze Joden zijn. Maar overal zijn de beste, de beste in, in, Oh, Overal, zelfs in, in sport, kunnen ze ook berekenen alles wat ze willen. Wij zien dat niet dat ze zo goed kunnen voetballen. Vood, vood, of misschien basketballen nog een beetje beter, maar voetballen misschien niet. Ik weet niet, waarom is dat zo, dat doet er niet toe. maar het is. Normaal is met, met hun hoofden, ja, dat is. Uh, van theater, kunst, kijk, dat is alles. Kijk nou naar uh, uh, uh, weet het Hollywood, in alles, overal zijn alle directoren, directeuren, alles is Joods. Waarom? Veel uh, investeren met hun hoofd en ze hebben de capaciteit en door de Torah, door het, door het zien van de Schepper, die ze ooit hadden gezien de kracht bij het ontvangen van de Torah. Alles was doordrongen, dus... ...terwijl andere zitten nog... ...moeten veel, veel, veel werken... ...aan het doordringen... ...van het licht... ...in het lichaam. Dus lichaam... ...die zuigt er veel kracht in. Dit volk heeft, is ...door helemaal... Door, door, door, door, ...door als net als door een... ...bliksem... ...zo het licht kwam doorheen... ...door hen heen. heen. Daarom kunnen ze leren... Alles is voor hen leren is als, als, als broodjes, is als niets. En toepassen en alle andere dingen. Hoe kunnen zij dan in Gods naam niet zien zo'n eenvoudige waarheid dat dit voor hen, voor hun ogen verborgen blijft? Ja, Dat Jezus, <coughs> dat zou dan een, een absolute... Uh, om een keer betekenen... als men als zij dat zouden... niet als wanneer... zij zullen dat ontvangen... dan zal dat een... welk... Uh, impact zou dat hebben... zal dat hebben op de wereld. Maar voorlopig... nee, voorlopig wil men... Uh, dingen die... kinderlijke dingen hebben. Kinderlijk betekent de wens... Om te ontvangen voor zichzelf. Eten, drinken, gezinnetje spelen, gezinnetje maken. Reikdom, macht en wetenschap. In plaats van te vragen naar de redding. Geen redding is er. Goed onthouden, goed doordrongen worden. Niet het fout maken. Zoals het volk heeft fout gemaakt. En het blijft een fout. En het hangt in de lucht. Totdat men komt tot Jezus. geen andere reden komt. Wachten op iets anders. Wachten op een... Die Mashiach komt. De Redder de komt. Je moet zelf komen tot die, tot die reden. Er is geen andere reden. Geen andere, alle andere dingen zijn alleen maar uh, kinderlijke spelletjes of uh, vergissingen, vergissingen, beter te zeggen. Allerlei religiën, allerlei, allerlei wijsheden allemaal zijn producten van mensen, handen, met een beetje schenen van het zinnenbeeld van het licht. En iets anders. Huh? Elf. Al elf. Oké. Okay. Wani Omer Lachem? En ik zei nog, en zei, dat hebben we al net gehad, dat vele zullen komen van, de Van het oosten van, en van het westen. Maar nie, waarom niet van het noorden en van het zuiden? Van het oosten en van het westen. Van rechts en naar links. Ja of niet? Van rechts en naar links. Naar, het, naar de middelste lijn. Ja of niet? Wat zegt die jongens? Niet van het noorden. Van het noorden. noorden de vier, vier streken van, de, van, ja, van windstreken. Dat is uh, geografisch. Maar hij spreekt van... Vanuit het oosten en van het westen, betekent van rechts en van links. Zij die zich, wat betekent hij, wat hij spreekt, waar hij het over heeft. Zij die afgeweken zijn van de waarheid, of die nog niet gekomen zijn van de waarheid, maar die dan komen uit van het oosten, ja, dat betekent zij die nog in de rechterlijn zitten, of... Aanleunen aan de rechterlijn. Van rechts. En zij die... Komen van het... Westen. Ja, westen betekent linkerlijn... Of aanleunen tegen de linkerlijn. Zij komen, zullen komen... Komen waar naartoe? Naar de middelste lijn. En daar, zij zullen dan aanleunen... Eh... Uh, tegen Abraham iets en Jacob. In het koninkrijk der hemel. Ja, alleen in het koninkrijk der hemel kan men komen. Alleen in de middelste lijn. Via de middelste lijn. En niet rechts en links. Twaalf. Aval bené yamalchut, Hema. Igorashu. Igorashu. Je staat net over het. Igorashu, zo moet je dat uitspreken. Ellahorsag. De volgende regel. Ha-hitson. Shamtije. Hailala. We wa-harok. Ha-shinaim. Kijk wat je zegt oms. Malhut. Let op. Maar de zonen van het koninkrijk. Heema je garshu zij zullen uh, verjaagd worden naar de duisternis, naar de uitwendige dag, iets zo, naar de uitwendige duisternis, naar de duisternis, naar buiten. Sham daar, Thieh, Heilala, daar zal geween zijn we en uh, tanden, zeg het dat, geknaars. Zie Zo heeft hij gezegd. Dat betekent, zij die van origine, zij die behoren van origine bij, de, bij het koninkrijk der hemel, dat is Israël. Want Israël, qua hun ...aard van hun zielen... die behoren bij het koninkrijk der hemel... Kon ...wat betekent... ...zij behoren bij het koninkrijk der hemel... ...dus bovenste deel van... Um, wat, uh, uh, ...het koninkrijk der hemel... ...dat is dan het, de ketter... ...maar dus zij behoren dus het hoofd... ...ketter Gogma Bina... ...die behoren bij allemaal bij, de, bij het koninkrijk der hemel... ...en die zullen verjaagd worden... Naar de duisternis. Zie je dat ongeacht jouw komaf? Ongeacht de komaf is niemand kan zeggen van nee, ik ben de zoon, ik ben de zoon van Abraham, iets Jacob, ik ben de zoon van zo'n geestelijk zoon, en, ik behoor bij het koninkrijk der hemel. Nee, wie? Nu gelooft, betekent verbonden is met Yeshua, die is ook, die behoort ook tot de zonen van het koninkrijk der hemel. Elk moment dat jij niet gelooft, niet verbonden is, bent van binnen, niet uh, rechtvaardigt het besturingssysteem, het de wetten van het koninkrijk der hemel. Dan op dat moment ben je ook niet, niet de zoon. We horen niet tot de zonen van het koninkrijk der hemel. Duidelijk. En geen mens onthoudt dat er goed. Goed kregen, niet onthouden gewoon goed. Neem het door. Laat het do, doorwenk. Do, Doordrenkt worden daardoor. Geen mens die. Het moet voor jou een teken zijn. Een soort teken dat je altijd moet weten. Dat iemand die niet gelooft in Yeshua. Iemand die geen geloof is, ware geloof betekent in Yeshua. Het is niet alleen uh, Yeshua, Yeshua, uh, Jezus of zo so, maar. Iemand die echt niet boven het verstand gaat om en gelooft in Yeshua, is. Is, is moet je weten dat voor 100% zeker moet je al zijn dat die niet behoort tot het koninkrijk der hemel. Ja, hij kan jou nou een, een paspoort laten zien. Hij kan jou laten zien uh, zijn uh, uh, boom, zeg ik dat, zijn genealogische boom. Dat die, tot, die dan terugkeert tot, tot ja, weet ik veel, tot. Misschien tot behoren tot de kohanim, tot de priesters van het volk Israël, bijvoorbeeld. Weet op dat moment, als hij niet gelooft in Yeshua, dan niets kan hem helpen. Niet de Torah je, niet de komaf, niets zal hem helpen. Zeer belangrijk om dat te weten. Als ik jou zeg. Trouw daarop. Neem dat ter harte. En ook, ook anders op dat als iemand uh, al zegt, ja, we, onze generaties zijn al gelovig in Yeshua, die zijn christen in al, al vele generaties. Maar hij zelf doet weinig eraan. Ik denk niet dat hij niet naar de kerk gaat, maar dat hij niet gelooft en niet leeft door zijn geloof. Niet dat dit geloof voor hem alles is. Alles verterend, alle, alles, alle toverige is alleen maar uh, te danken aan zijn geloof. Dan moet je weten dat het geen christen is. De christen misschien is wel christen, als hij zich noemt maar dat die niet behoort bij de zonen van het koninkrijk der hemel. ja, heel eenvoudig. Nou, uh, uh, wat moet je doen? Niets doen, maar dan moet je goed weten dat het zo is. En uh, hoe dan zit het dan met al die uh, anderen die dan Oosterlingen, ja, Chinezen, Indiërs, weet ik veel van alles, we spreken niet van alles van die, de mensen, van die, mens, volkeren, dat we zeggen, nou, die behoren niet bij, die horen niet bij. We spreken van de toestand. We hebben van een toestand waarin een mens bevindt zich op een bepaald moment. En natuurlijk ook in het algemeen speelt dit een rol, maar het moet jou niet interesseren. Ja, nou, zoveel Chinezen zijn, die allemaal geen zonen van, het koninkrijk der hemel zijn dat interesseert ons niet of dat iemand die gelooft in Yeshua van binnen, boven het verstand die ontvangt de reding, daar gaat het om, niet de zoon, de zoon, een zoon zijn van het koninkrijk der hemel Oh, nou, wat trots ja, oh, wat trots opgaan betekent dat een mens een reding ontvangt telkens zo, net zoals van binnen net zoals een baby in het buik van de moeder, die, die dan, ja, die voedt zichzelf door een navelstreng. Zo so ook in het geestelijke kunnen wij niets ontvangen, anders door de navelstreng, door de uitgestrekte hand van Jezus. Niet, wij zeggen vaak in het Torah, staat het aan de schermstreng zijn. Hand uit naar het volk Israël. Door wie? Door Yeshua. Niet dat het Hashem zelf kan een hand uitstreken. Zijn hand uitstreken betekent, betekent uh, in de klie, kelim te komen. Dat is dan via de klikker. Strekt zich, strekt. Yeshua strekt zich via Yeshua. Maar dan de mens zelf moet zich opwekken voor. Uh, dit contact met Yeshua. Dertien. Hm? dertien. nog niet. Uh, nou, dertien. Dertien is uh, dertien eigenschappen van barmhartigheid. Я of niet. We hebben geleerd at moiste что is there. So we zien what let we zien what he did here on open. Dwa Jomar Jeshua El Sarameja. Lech de volgende regel. We monatcha. Can ti je Wajonger Yeshua el En Yeshua zei tegen die um, officier van honderd, van honderdtal soldaten: Leg, ga. En dat is niet te maar zo'n wo woordje, leg, ga. Het is een handeling wat Yeshua zegt. Kijk, Yeshua zegt in gebiedende wees. betekent, ga. Dat betekent krachtig. Ontvang dat licht. En ga, ontvangt met jouw geloof. Ga gewoon uh, recht toe, recht aan naar huis. Ga en zoals jouw geloof is, ken je heel ga, zo zal het jou ook zijn. We rapen naar toe en zijn uh, jongen werd op dat ogenblik, genezen. Zie je hoe hij zegt, niet Yeshua zeem of geen indruk heeft hem gegeven dat Yeshua heeft hem dat hij zelf Yeshua heeft hem genezen. Zie je dat? Nergens Yeshua zelf zegt dat hij zelf wonder doet dat hij geneest. Dat zijn de nakomelingen, ja, of de zij die dus interpreteerden zijn wonderen, et cetera, op deze manier. Zij zeggen dat hij wonderen maakt. Maar hij zegt het niet, hij zegt, jijzelf, jouw geloof, maakt wonderen, jouw geloof doet, zal, jouw geloof zal doen dat de jongen zal, uh, genezen worden. Alles, alle, eigenlijk alle wonderen die hij deed schreef je eigenlijk toe aan kijk hoe geweldig die zo dat doet schrijf je eigenlijk toe aan aan het opbrengen van het geloof door de mens zelf. Alleen dat wordt op prijs gesteld. Zie je dat? Hoe actief de mens uh, is in uh, in zijn bestaan en hoe Yeshua onderstreept ons, hoe de mens elke mens onafhankelijk is en in, in hoeft niet in de, toebehoren tot een, een groepsverband om dat dat dat zou helpen hem om genezen te worden of uh, gereden te worden. Integendeel. En toe, toe, toe, de toebehorigheid tot een bepaalde religie juist werkt averechts. Let op wat ik probeer te zeggen. Alleen persoonlijke alleen strikt persoonlijke uh, strikt persoonlijke opbrengen van het geloof brengt de redding. En niet het, het, het gevoel van toebehorigheid aan een bepaalde religie. Niet om te zeggen, nou, ik ben christen, ik word gered. Vergeet het, vergeet het maar. Nog een christen, nog een jood, nog, nog andere, laat staan ook andere, wie dan niet. Wie niet gelooft in Yeshua, wie zelf niet de kracht opbrengt. Telikens, kracht opbrengen. Elke dag weer opnieuw. Want we komen nooit weer... tot dezelfde toestand. Elke dag gaan we steeds vooruit. Kijk nou naar jullie. Kijk naar mij. Kijk naar, naar, naar, naar ieder van ons. Kunnen we ons herkennen in nieuw... in vroeger... in drie maanden geleden... dan in nieuw is. We, kan niet, we hoeven niet te meten. Het is niet aan ons gegeven om te meten. Maar... We zijn heel andere mensen geworden en wij steeds aan het worden zijn. Wij steeds veranderen. Laten ons, laten wij, wij laten ons steeds veranderen of uitwerking krijgen van ons contact met het geestelijk. En dat kan alleen maar via Jezus. Dan uh, zie je wat je zegt, dat... Ga, en zoals jouw geloof, is, zal, zo zal het jou zijn. Niet, zegt hij niet dat, oké, okay, ga en, omdat jij in mij had geloofd. Ja, Jeshua zegt het niet. Ja, zegt zo dat? Nee. Hij zegt niet dat in, zoals jij in mij had geloofd, jij dan, oh, jij hebt mij mee, mee dan zeg oké, okay, ik zal jou genezen. Nergens, Jeshua zegt, uh, dat hij zelf eigenhandig iemand geneest. Want Yeshua is bewust ervan verbonden in absolute eenheid met de vader die in hem ingebed is. En hij weet dat de vader doet de, won de wonderen en niet Yeshua zelf. Maar Yeshua is verbonden met de vader, en daarom doet hij al die wonderen, de vader doet, de wonderen via, Yeshua. en zo de houding moet ook van jou zijn, niet dat Yeshua zelf, dat doet, maar Yeshua heeft, de, heeft zijn eigen kracht, om dat te doen, hij heeft de kracht, van de vader die in hem zit, wij hebben die krachten, daarentegen niet, geen mens had ooit, deze kracht van Yeshua. Want alleen de kliketter, alleen de hoge ketter heeft deze krachten gehad. Geen enkel profeet. Geen enkel profeet die, die er was. Of die er is en die er zal zijn. Er zal geen profeten meer komen. Er is geen behoefte meer aan profeten. Zie je, geen profeten meer komen. Ja, en als Yeshua vanaf Yeshua is er geen profeet gekomen in de wereld oké, okay, zij zeggen dat er een, weer een, dat een, een religie werd een van de der drie werd nog later opgericht dat daar een profeet kwam oké, okay, dat is een, een, een plaatselijke of een profeet die een bepaalde, ja, een bepaalde stroming heeft uh, teweeggebracht, gebracht ja? maar, niet, maar vanaf Yeshua is er geen, geen profeet meer kwam welk profeet kan nog komen. Petrus, vajar, de volgende regel, et hamato nofelet, lemiskaf Kadachat. Vajavu Yeshua bijte en Yeshua kwam naar het huis van Petrus. Van Petrus. Ja, dus een, uh, Petrus we zeggen we, maar Petrus, zo so was het uh, in het Latijn hadden ze vertaald met Petrus, want het is Latijnse uh, Achternamen die waren dus op op oos van Latijn, Latijn, maar Griekse op oos, dus daar was Petros. En aangezien daar in, in, uh, in Israël veel invloed was van Grieken, daar was, hadden ze ook de naam daar ook was Petros. Maar zijn Hebreeuwse naam was uh, Simon. Zijn ja, Hebraeuze naam was Simon en zijn uh, sociale naam was Petrus. En Yeshua kwam in het huis van Petrus en zag daar zijn schoonmoeder. En zij was uh, bedlegerig. En zij had korts. was had korts. Weer probeert dat telkens, wat die, die wonderen die hij als het ware doet, goed kijken naar de wijze waarop hij dat doet. En wat wordt toegevoegd telkens aan in elk wonder wat, het, wat er erbij komt. 15. We Wat er Mimena hakadacht. De volgende regel. Wat daar wat ookam, wat okam, wat is sharatem. Weer goed kijken. En zie je, liggend. Zij lag in bed. En ook de jongen die van die, van die officier, die ook was, ook lag in bed ook. In bed liggen betekent plat liggen. Betekent geen parzoef hebben. Betekent geen. geen, geen sferot hebben. En liggen door, door een geestelijke toestand. Dus toestand van mm, ziekte. En de ziekte komt door de geestelijke gebreken. Weega, weega bij je daar. En hij raakte haar uh, hand aan. Wat de ref, Mimena en van haar, uh, de koorts werd van haar uh, letterlijk ver verzwakt. Dus de koorts werd van haar afgezwakt, bij haar afgezwakt, de ref wat daar en zij stond op, wat is er en ging hen dienen, bedienen. Kijk nou. Kijk nou naar een nieuwe, nieuwe aspect, wat wij hebben hier, dat de koorts ging weg, zij was, zij had koorts, koorts, zij was, dus, Helemaal aan, aan zichzelf, uh, in zichzelf, of met de wens om te ontvangen voor zichzelf, bezig. Oftewel, het kwaad, als het ware, in haar uh, nam op dat moment overhand. Ja, dat yeah. is dan koorts. Precies hetzelfde ook bij ons. In ons leven, koorts betekent, oké, ik kan zeggen, iemand die is verkouden, natuurlijk is dat... Maar betekent dat er geen resistentie was om die, om die toestand uh, bij het vatten van verkoudheid weerstand uh, te bieden. En dan betekent dat op dat moment misschien was je... Uh, ontvangelijk daarvoor, bevatelijk, ja, ik kan het vatbaar, vatbaar daarvoor voor de ziekte. Misschien was hij dacht ja niet anders aan, allerlei alle dingen of wilde, willen will ontvangen iets voor zichzelf, daarom was ik niet zo, so, zo so voorzichtig daarmee. Ja. Ja, ja. anders kan je niet, kan, kan, men niet verkau, verkau worden. Of verkouden kan men. Kort kan je ook nooit krijgen zomaar. Ja, het is een, een, een infectie of iets anders. Hij was vatbaar op dat moment voor koorts of zo. So. Dus dat is wat hij ons vertelt. He, wat deed hij Hij raakte haar <coughs> hand aan. Dus weer dat raken van haar hand betekent contact. Betekent naar eigenschappen. Iets. Hier zien we ook niet iets dat, dat uh, zij vroeg hem om, ja, zij vroeg hem hier eigenlijk, we zien geen woorden dat die zouden erop duiden dat zij zelf had hem gevraagd, omdat zij was, uh, waarschijnlijk was zij, kijk, zij was de, uh, ...schoonmoeder van... ...Petrus, dus... ...waarschijnlijk ook... De hele, de, hele, ...de hele familie... ...was al gelovig, en dat op dat moment... ...misschien was het iets aan de hand... ...maar in ieder geval, dat hij raakte haar... In, in, in, in, ...haar hand aan... ...dat ik ...een vorm van... ...van... ...overeenkomst naar eigenschap... ...en... ...dus de... ...en zij stond op, dus kort kort ging weg en hij zei stond op en ze ging hem dienen bedienen zo we pauze maar